Geweldig. Ze zeggen hier uh, in de studio tegen me. Hey, Blokhuizen, wat draai je nu weer voor een oude meuk? Nou, gezellig toch? Lekkere oude meuk van Roy Orbison. Toch maar een mooi uit 1964. Een tweede gedeelte van de show aan het begin, dan hè? Pretty woman. Hé, hey, welkom bij het tweede gedeelte van de zondagmorgen van GoFam. We gaan lekker veel muziek draaien. Nou, een beetje meer tempo dan het vorige uur. Want we verwachten dat je wel een beetje wakker bent. En dat allemaal tijdens je zondagochtend brunch. Of de voorbereiding van je zondagmorgen lunch. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Nou ja, lunch. Misschien is dat dan... Uh... Toch wel zondagmiddag intussen dan. Hè? Ja, zou het zo wel kunnen. Fijn dat je erbij bent. En uh, blijf bij me, want ik heb echt heel lekkere muziek voor je. Dus. En een, een mooie reportage van Jeroen van Gent. Dus uh, het komt er allemaal aan. Gratis en voor niks. You know you're right just to hold her tight Who suits it right, makes it out of sight And bijna denken zullen we er een uh, nummer van uh, draaien van Smokey Robinson samen met zijn Miracles want ABC zingt erover When Smokey Sinks ja dan horen ze violen, prachtige muziek hier dus um, verder Alan Foley What's the matter baby natuurlijk um, heb je trouwens al gemerkt dat het uh, wel wat lekker later uh, donker wordt want nu tegenwoordig uh, al over half zes voordat het echt donker wordt wel zo prettig. Dan voel je dat de lente eraan komt. Dat vind ik wel zo prettig. Ja, eerlijk is eerlijk. Tijd voor muziek van Judith Ansems. Ken je het nog? Ze deed uh, TV-spelletjes vroeger. Ja, die hele nare TV-spelletjes bij Call TV. Maar ze kan ook lekker zingen. Luister mee. Well, I've seen you before on that discotheque floor. You were driving me out of my mind. Oh, but I could have sworn that I saw something more in your eye. Although hij was Hun avond, ja, Ladies Night. Tom Kitten hier in de show bij Govem. Ja, lekker. En Judith Ansens, If You Can't Give Me Love. Uh, ze vertellen we net hier, een van mijn collega's. Ja, was uh, ze ook niet de zangeres van de Hermes House Band met I Will Survive. Grote hit uh, ooit. Ja, dat is zo. Ja, dat kon ik me even niet goed herinneren, maar dat... Uh... Heel wel fijn dat je collega's je helpen herinneren. Hè? Ja toch? Straks over een uh, minuut of uh, tien, vijftien, zoiets. Uh, een reportage van Jeroen van Gent. Hij gaat het hebben over ja, wat doet u voor u naar bed gaat. En komen daar dan de juicy details boven tafel of niet? We gaan het horen straks hier in de show. I guess if you said so, I'd have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack.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 You said? Don't you come back no more. I didn't understand. Hier hierbij Govem met Lavender Blue, ja, een grote tegenstelling tot uh, wat je ervoor hoorde. Ray Charles met Hit the Road Jack, ja, hij heeft op uh, pleurig, zal ik maar zeggen, en dan een lied over, ach, mooi blauw, ja, maar dan gezien door een roze bril, je hoort het hierbij GoFam. ja, ongelooflijk toch? Uh, we hebben straks nog veel meer van dat soort moois hoor, dus. maar eerst iets Nederlandstalig van Robert Long. Maar jongens, te beuk erin, ja vooruit maar lui, zet hem op Gif en rood zooi in de zee, de oceaan een grote plee De vis die gaat maar zo niet dood, de zee is zo ontzettend groot Dit gaat het snelste, tijd is geld, iets anders wordt te duur Wij zijn paas in de Maar jongens, de buk erin. Ja, vooruit, maar luis, zet hem op. De laatste bomen gaan er aan. Als deel van een bestemmingsplan. Een stankgolf hier, een roetvolk daar. De industrie moet voor niet waar. Gezondheid, welzijn en zo voort. Dat is al lang verstoord. Straks tikt iedereen. Maar jongens, de buik erin, ja vooruit, maar lui, zet hem op. Maak je medemens maar af, een megaton, een massagraf. In Ooster of in Mozambique, gereformeerd of katholiek. Koeien neer en martel, maar ja knuppel ze maar neer. Ja, maar, maar, maar. Liefst in naam der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 Don't impress me much. Uh -huh, yeah, yeah. I never knew a guy who carried a mirror in his pocket and a comb up his sleeve, just in case. And all that extra hotel in your hair, I'd lock it, 'cause heaven forbid it should fall. your Brad Pitt that don't impress me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 Don't impress me much Aha, yeah, yeah Oké. so what do you think? You're Elvis or something That don't impress me much Als ik uh, dat uh, nummer van Jania Twain Of Shania Twain, wat je wil That don't impress me much Dan moet ik denken aan die geweldige videoclip Ja, is echt fantastisch beetje gekke kleuren, dat alweer wel. Zoek hem maar eens op op YouTube, uh, daar is hij makkelijk te vinden. Nou, dat is echt indrukwekkend. Mooie auto ook trouwens. Ongelooflijk. Um, verder hoorde je Robert Long met een van zijn protestliederen uit de jaren tachtig. Toe maar jongens, de beukt erin. Trouwens, uh, even kijken, het is uh, half twaalf uh, tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Uh, hij ging de straat op met zijn blauwe microfoon. En hij vroeg onbetamelijke vragen, misschien wel heel erg privé. Hij vroeg u op straat namelijk, wat doet u voordat u gaat slapen? Hmm. Kijken en luisteren of de antwoorden wel netjes zijn. Ja, ik heb altijd voornemens, maar dat doe ik toch niet. Ja, soms lees ik voor het slapen gaan. En dan, mijn voornemen is dan om, om een uur of tien of zo je telefoon weg te leggen. Maar dan doe je dat toch net niet of zo. Betijds de telefoon weg. Ja. ja, dat, dat goeie, probeer hè? ik wel soms te doen. Als ik echt heel moe ben, en denk ik, nou, ik leg hem wel even weg en dan ga je wel goed slapen. Dat vooral lezen en de telefoon wegleggen. Dat probeer ik altijd wel te doen. Want te lang doorgaan met de telefoon, dat is gewoon een beetje, ja, wat zou ik zeggen, te druk, denk Ja, ik. te druk en dan denk je, oh ja, dat wil ik ook nog even lezen en dat niet en dat, uh, en dan ga je er toch over dromen zo. Ja. Dat is niet zo fijn. Ja, ik ken het ook. Wat doet u nou, voor u naar bed gaat, om lekker te kunnen slapen? Lezen. Oh, je weet het onmiddellijk. Lezen. Ja, lezen, ja. En... Eigenlijk slaap ik ook goed zonder te lezen. Dat kan ook? Ja. Ja, met mijn hond uit. Even hond even uit buiten. Ja, met mijn hond uit en dan uh, even lekker buiten. Relax de dag. Uh... Maar gewoon een stukje lopen met de hond? Ja. Even misschien de dag doornemen, op een ja. rijtje zetten en dan uh, zo lekker na Rustig. naar bed? Ja, ja, ja. Ik ben nog aan het denken, dus even in de natuur ah, rust. Kijk. Ja. ja. Dus een dag niet met de hond lopen? Heel slecht weer, dat ja, is dan? voor mij niks. Nee, Kijk. altijd. Oh, ja. Ik ga door weer een wind. Ik heb allerlei spullen ervoor. Ik doe met haar ook jachttraining, dus uh, nee, ik, ik ga altijd naar buiten. Wat is het voor hond? Een flatcoat. Huh? Een flatcoat retriever. Ik heb tegenwoordig toch wel de gewoonte dat ik een uh, paar hoofdstukken wil, uh, wil lezen. Dat ja. werkt goed om in slaap te kunnen vallen. Ja, precies. Als voorbereiding. Ja, precies. Wat doet u nou voordat u naar bed gaat om lekker te kunnen slapen? Dus ook wel een man bij het Een pilletje ontvraag. nemen. Een pilletje. Ja. En is dat een chemisch pilletje of een natuurlijk pilletje? Nee, het is inderdaad even... Homeopathisch. Homeopathisch, Homeopathisch gelukkig. Geen echte slaapfilm nee, nodig. Nee, nee, nee. Wat doet u nou voordat u naar bed gaat om lekker te kunnen slapen? Zal ik dat echt beantwoorden? Ja. Dan rook ik ruim van tevoren een dopertje wiet. Nee, en dan slaap ik heerlijk. Ja, tuurlijk, dat kan Echt wel. een goed grrr. roosje. Ja, het is werkelijk, ik vind het de Nobelprijs van de Vrede waard. En nu komt het ook steeds meer natuurlijk naar buiten. Je ziet ook bij de, bij de, bij de kruidvat, zie je ook CBD. Ja. Ja, dat is een niet-psychoactieve cannabinoïde, die kun je aan ja. baby's geven. Het helpt heel goed tegen epilepsie. Iemand met een epileptische aanval, als je dat onder zijn tong spuit... binnen 30 seconden is je epileptische aanval verdwenen. En die die bij het kruidvat te koop zijn, zeg maar bij de drogist, die werken ook wel goed... Dan? Dat is ook ja, die zijn niet zo krachtig als dat je naar een he, biologische kweker gaat die zelf de olie van maakt. Ja. Ze doen wel iets goeds, maar het is niet echt heel potent. Maar die THC hoeft er niet in te zitten? bedoel Dat, dat? mag niet. Er mag maar 0,3% THC ja. in zitten. Want bedoel... je mag niet genieten. Nee. In ieder geval met mate. Nee. nee, maar goed. Maar ondanks dat werkt dat dan dus wel. Ja, ja, ja. Ja. Dat dat is, ja, ja. Nu probeer ik ook minder tv of zo te kijken. Niet dat ik veel keek, maar bedoel, dat is ook super fijn. Ja. Als je gewoon wat anders gaat doen dan aan tv kijken, toch? TV is, is niet zo. Ja, tenzij het een nee, film is, maar al die niet zijn zijn niet zo... Ik vind er niet zoveel boeiend samen. En al die programma's gaat allemaal over corona. Daarom? Dat bedoel ik een eigenlijk. Dat zijn bepaalde ja. type programma's, dus daar uh, heb ik ook niet zo heel veel mee. Dus het is geen verrijking, zeg maar. En wat zou er nog meer kunnen zijn? Ja, om, om lekker. Naar elkaar kunnen... kruipen. Ja, dat is een goede. Tuurlijk, lekker warm tegen elkaar aan in de, in de winter. Dat scheelt. <laughs> u ja. een, een, ja, een heeft u nog iets? Nee, ik, neem geen het voor het slapen gaan hoor. Ik doe gewoon een uh, ja, beetje, gewoon beetje tv een ja, ja, beetje tv kijken. En af en toe nog even op de PlayStation met een kameraad samen spelen. Zo. Oh. Dus, uh, maar ja, is dat... eigenlijk is dat niet goed voor het slapen. Maar net gaan, zeggen ze heel ik... druk. Ja. ja, maar toch bij mij altijd zo. Dat ja. werkt wel. Hij slaapt ja, gewoon ja. gelijk ja. als hij ligt. PlayStation, hup zo, plat. Ja. <laughs> hij slaapt zo. Je hebt uh, de, de, de, de, de Cannabis Indica. Dat is een beetje een ronde. Een lage ronde plant, de skunk. Die geeft een uh, ontspanning. Ga je van slapen, ga je van eten. krijg je niet heel veel energie van. Dat is juist ontspannend. Die dan moet heb je de... hebben. Eigenlijk wel, maar ik ook liever die andere. Oh. Dat is de uh, cannabis sativa. Dat is een wat lange puntige plant. Nou, dat klinkt als verdovend sativa. Ja. Dus dat is verdovend. Ja. Om... Is er iets wat u doet om lekker te kunnen slapen? De televisie uitzetten voordat ik naar bed ga. Een half uur of een uur van tevoren. Dat kan geen Nog kwaad. even een blaadje nemen. Ja. Een boek of een, uh, of een tijdschrift. Ja. En hoort er nog iets bij? Er zijn mensen die drinken een glas melk en slapen ze goed op? Nee, nee, nee, dat geloof ik niet in. slaap slapen niet. altijd goed. Oké. Okay. Dus als u uh, te lang televisie doorkijkt is de ervaring dan... Nou, dan blijft het soms malen. Dan dus zit je er soms over na te denken nog. En dan val ik niet zo gauw in slaap. Ja. En als ik dat van tevoren dus uitzet en een poosje nog ontspan, dan lukt het beter. Ik hoef alleen maar mijn ogen dicht te doen, dan slaap ik al. Het gaat vanzelf, ja. Er is niet een bepaalde voorwaarde waar je zegt moet dit of dat doen. Helemaal niets. Zelf echt niet. Als er een ramp is gebeurd, even daarvoor, slaapt hij gewoon. Hetzelfde moment dat hij ligt in. Ja. Dat is knap. Ik had vroeger wel eens feestjes thuis. En dan ging ik alvast naar bed terwijl de muziek aanstond en alles. Maar ik, ik kon heerlijk slapen, echt waar. Terwijl het feestje doorging? Ja hoor. En nu ging ik gewoon lekker liggen. Ja. Nou, dat is hartstikke goed. Ja, ik heb ja. er nooit problemen mee gehad. Mensen vertellen over een glas melk of een boek lezen, maar... Nee, helemaal niet nodig. Nee, heerlijk, hè? Geweldig. Ja. Wat doet u om lekker te kunnen slapen? De jongens op bed leggen. Ja, natuurlijk. Ja, ja. als ze stil alle twee, zijn, dan kan ik lekker slapen. Alle twee, ja. alle twee stil en dan lekker ontspannen? Ja, precies. Nou, lezen is wel een goeie, maar ook na achter geen koffie meer drinken en nou, overgaan de thee. ja. ja. Want ja. als je ja. na achter nog koffie gaat drinken, in ieder geval, ik merk het wel, dan ga je veel onrustiger naar bed dan dat je dat uh, ja, minder doet. Ja, en van koffie is het wel bekend, maar thee eigenlijk ook hè? Ja, thee maar ook, dus vind, je vind je ik toch stil. wel iets minder. Ja, minder sterk. Yeah. Okay. Is er nog een ritueel waarvan u zegt, van, nou, dat doe ik, nee. dat moet ik doen voor, om te kunnen slapen? Nee, eigenlijk niet. Ja, tanden poetsen en ja. pyjama aan, dat, maar niet iets bijzonders of zo. U slaapt altijd wel? Ja, precies. Niet, niet iets speciaals voor nodig? Nee, nee dat, dat uh, lukt me aardig, ja. Maar ik, uh, meestal moet ik uh, snel mijn benen weer naar boord trekken, anders dan, uh, blijven ze buiten het bed hangen. Dus, zo, zo snel gaat het, maar. <laughs> en geen koude voeten buiten het bed, want dat is heel vervelend. Zo is het ja, net. Ja. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Dit is een lied over een plant. Een groene plant. Mooie plan, plan, een wel plan, plan. Een grote en sterke, ja, een nuttige plan. Het gaat over de cannabis sativa Hollandica. Oftewel. Of... de diet diet diet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 dus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 Een nummer dat in de tijd van de checkpoint, weet je nog, hier in het blauwe gebouw, vol in bedrijf was. Joost, Pilfanten en Doe maar in Nederwiet. Ja, nou, je weet hoe je het zelf kunt doen, dus eigenlijk. En allemaal naar aanleiding van het interview gebeuren van Jeroen van Gent. Want een van de geïnterviewden had het over CBD. Wiet-olie, natuurlijk. Het loopt alweer tegen kwart voor twaalf. Ja, nog een minuutje zo. Dan is de show weer voorbij. Och, wat gaat dat snel. Terwijl ik nog zoveel prachtige muziek voor je heb. Ik heb nog een nummer of elf klaarstaan. Nou, ik mag blij zijn als ik er nog drie of vier van kan draaien. Dus blijf bij me en geniet nog even mee. Een geweldige tegenstelling vandaag in de show hier bij GoFM. De zondagmorgen van GoFM, alweer bijna het einde trouwens. Um, eerst een lied over. Nou, oh. ophoppelen op, Nou, en uh, een droom over een uh, trouwring van Frida Payne, One Hit Wonder uit 1970. Um, mijn collega's zijn binnengestapt. Die gaan zo meteen de boel klaarzetten en die gaan je stru die gaan zo, ik ga van Stotteren zelfs gaan je oren zo meteen verwennen met een lekkere muziek en uh, informatie over de popmuziek. Zo even na half uur in weekend Dus stay tuned. En nu het toch winter is, nou ja, winter, 7 graden buiten. Nou, uh, noem dat maar eens winter. En 8 graden in Westdropen natuurlijk. Hè? Snoopy, een lekker luchtig nummer. Rain, snow en ice. Het laatste missen we zeker. Things we've done together Ben altijd uh, verrast door de stereo-effecten van die hele oude nummers die ze helemaal stereo hebben gemaakt. Want dat vliegt van links naar rechts. Zo raar. Zeker op je koptelefoon. Die orde del Del Shannon. Runaway. Bij 1961. En Snoopy die had uh, hekel aan uh, ja, sneeuw en ijs en regen. Wie niet, zij uh, hield het liever bij de zon. Dat kan ik me helemaal voorstellen trouwens. Een van de laatste nummers hier in de show vandaag. Steely Dan, Reeling in the Een mooi stukje rock aan het einde van de show.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 I can't understand Are you reeling in the heat? Tilly dan en Reeling in the years. Ja, nou, als je eenmaal gaat stotteren in de show, dan uh, blijf je stotteren. Dat heb je nu eenmaal zo zo'n zondag als vandaag. Het is, het, even niet, het is even niet anders, ja. Mijn hemel. <laughs> uh, het is het einde van de show. Uh, dankjewel voor je gezelschap weer deze zondag. Uh, volgende week zit ik hier weer om tien uur. En dan hoop ik weer mooie muziek voor je te draaien. Een paar leuke onderwerpen te behandelen. Dus... Uh... Luister dan vooral weer, maar blijf vooral luisteren naar GoFM... want dat is een veel en veel beter plan. Ik wens je nog een hele mooie zondag. En uh, blijf bij ons, blijf bij Weekend zo meteen. En uh, blijf uh, vooral luisteren ook dag en nacht. En bezoek onze website www.go-rtv.nl want daar vind je alle informatie over de regio bij elkaar. Ik wens je nog een hele mooie zondag.